Verrassing. De volgende ochtend wordt Pip al vroeg wakker. Meteen springt ze uit haar mand. Ze wil zo snel mogelijk weer gaan sleeën. Woezel, roept ze, wakker worden. Maar Woezel duikt nog wat dieper onder de dekens en slaapt lekker verder. Woezel, kom nou. Pip duwt ongeduldig tegen zijn mand. Woezel slaat zijn oren over zijn ogen als antwoord. Kom, houdt Pip vol, we gaan sleeën. Woezel opent slapen geen oog. Huh? Sleeën, mommelt hij. Dan schieten opeens allebei zijn ogen open. Sleeën, ja! Pip rent vrolijk het hok uit. En stopt. Verbaasd kijkt ze om zich heen. De sneeuw is gesmolten. Klodders natte sneeuw vallen van de takken. Een grote druppel spat precies op Pip's neus. Woezel wurmt zich langs haar modderige blubber, jakkes. Beteutend kijken ze om zich heen. Alle sneeuw is verdwenen. Oh, ik had er zo'n zin in, zegt Pip. Goedemorgen, jongens, klinkt de stem van tante Pegaboo. Kunnen jullie even komen? Woezel en Pip lopen een beetje sip naar haar toe. Goedemorgen, tante. Goedemorgen, roepen de tulpjes in koor. Hallo, kinderen, zegt tante. Fijn dat jullie al wakker zijn. Ik heb Vlindertje, Buurpoes en Molletje ook al geroepen... want ik heb heel leuk nieuws. Dan ziet tante de bedrukte snuiten. Ach, jongens, wat is er? vraagt ze bezorgd. We hadden zo'n zin om te gaan sleeën, zucht Woezel. En nu is de sneeuw weg. Het was gisteren zo leuk, zegt Pip. Tante knikt. Ah, oh, dat is jammer. Maar het betekent wel dat de lentezon eraan komt. Dat is toch ook fijn? Ja... Ik denk het wel, zegt Woezel. Nog steeds een beetje sip. Trouwens, gaat tante Piraboon verder. Ruimen jullie die spullen nog even op... voordat de wijze varen zo weer gaat mopperen? Woezel en Pip kijken om zich heen... en zien hun sleeën bij het hok op hun kant liggen. Oh ja, tante, dat doen we zo meteen wel, zegt Pip vlug. Daar is Vlindertje. Molletje komt vrolijk uit zijn hoopje tevoorschijn. En daar is Buurpoezel. Goedemorgen, roepen ze allemaal... Nou, tante, zegt Pipus, ik hoor dat er leuk nieuws is. Ze kijken haar allemaal nieuwsgierig aan. Sst, fluistert tante Pereboom, niet zo hard. De wijze varen mag het niet horen. Ze kijkt om zich heen of ze de wijze varen ergens ziet. Overmorgen is er een verrassingsfeest, want de wijze varen is jarig. Oh, fluisteren de vriendjes, wat leuk. Hoe oud wordt de wijze varen, tante, vraagt Pip. Tante Perenboom kijkt moeilijk. O jee, daar vraag je wat. Ze denkt diep na. Ehm, um, heel oud, zegt ze uiteindelijk. Vijfhonderd jaar? Vraagt Molletje. Tante Perenboom lacht. Nee, Molletje, niet zo oud. Vierhonderd dan, zegt Molletje grappig. Ja, zoiets, zegt tante lachend. Best oud dus. Daarom is hij natuurlijk ook zo wijs, jongens. De vriendjes knikken. Daar komt de wijze varen voorbij. Hij loopt een klein insect achterna met een vergroot glas in een van zijn bladeren. Nou ja zeg, pengeltje, zegt hij tegen het vlietje. Blijf jij eens even hier, zodat ik je goed kan bekijken. Hij is zo druk bezig dat hij de geheime verjaardagsbijeenkomst van Tante Perenboom... helemaal niet in de gaten heeft. Aha, roept hij vrolijk naar het vlietje. Jij lijkt me toch wel een ephemerapteraar. Een eendagsvliegje. Hij kijkt er bewonderend naar. Wat een klein wondertje. En hij loopt het vliegje verder achterna. Uh, hoor eens, Kleiner. Waar ga je heen? Je bent er maar één dag. Woezel trekt zijn wenkbrauwen op en lacht naar Pippen. Soms is de wijze varen echt een verstrooide professor. Dan kijkt hij weer naar Tante Pereboom. Dus, uh, Tante, is er overmorgen ook taart? Tante Pereboom lacht. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, Woesel, een feest zonder taart is geen echt feest. En bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een cadeau. Een nieuwe bloempot, zingen de tulpjes. En ze halen een ingepakt cadeau tevoorschijn met een grote strik eromheen. Her, zegt Puipoes. maar de wijze varen heeft toch al een pot. Tante Perenboom knikt. Ja, maar dit is zijn nieuwe verjaardagspot. En weet je wat het feestje extra leuk maakt? Zegt ze tegen Woezel en Pip. Jullie neefje Charlie komt ook. Hij komt logeren. Leuk, hè? Ja, leuk, roepen de toepjes enthousiast. Charlie, herhaalt Pip verbaasd. Logeren, vraagt Woezel. Ze kijken elkaar twijfelend aan. Uh, hebben wij een neefje dan, vraagt Pip. Tante glimlacht. Oh, Charlie is zo snoezig met zijn lange oren. En hij is ook zo lief. Jullie moeten wel een beetje op hem letten, hoor, want hij is nog maar klein. Wij hebben nog nooit gelogeerd, zegt Pip nadenkend. Dat lijkt me best leuk. Woezel zet grote ogen op. Tja, logeren bij een leeuw. Raaah! Molletje grinnikt. Of bij een walvis. Of in de hoge boom, zegt Pupo spannend. Oh, roepen de vriendjes giebelig naar tante. De hoge boom is heel hoog en ligt aan de rand van de tovertuin. Tante heeft liever niet dat ze er te hoog in klimmen. Oh, oh kinderen, zegt tante Perenboom. Zo spannend is logeren nou ook weer niet. Je kunt ook gewoon in de toventuin logeren. Pip springt enthousiast op. Echt, tante? Mogen we dan vannacht alvast bij Buurpoes logeren? Goed idee, zegt Buurpoes meteen. Bij mijn muurtje bouwen we dan alvast een echte logeertent. Dat klinkt nu al leuk, jongens, zegt tante Perenbom. Maar woezo kijkt een beetje bang. Uh, maar tante, ik lig zo lekker in mijn eigen mand. Dan neem je toch fijn je dekentje mee. Of je knuffel, stelt tante perenboom voor. Dan ben je toch een beetje thuis. Goed idee, zegt Woezel opgelucht. En hij wil al wegrennen om zijn logeerspullen te pakken. Wacht even, zegt tante perenboomvlug. vlug. Vergeten jullie het cadeau niet? En onthoud, het is een verrassing. Daarom moeten jullie het samen goed verstoppen. Dat kunnen jullie toch wel? De hondjes knikken. Natuurlijk, tante, zegt Pip. Wij zijn de beste verstoppers van de tovertuin. Soms vinden we onze spullen zelf niet eens terug. Zo goed zijn we, voegt Woezel er trots aan toe. Ja, daar weet ik alles van, Woezel, zegt tante Perenboom lachend. Ga het cadeau nu maar snel verstoppen.